Drie gemaskerde mensen kwamen een zaak binnen, daarbij is mogelijk geschoten. Ze bonden twee medewerkers die in de zaak waren vast met tie-wraps. Wat de overvallers hebben buitgemaakt is nog onduidelijk. Van hen ontbreekt elk spoor. De politie heeft inwoners van Waalwijk via Burgenet gevraagd om tips. De Duitse politie heeft in het dorpje Hopstetten vlakbij Trier in rijnland palts een man doodgeschoten die met een bijl rondliep.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 Dit weekend worden met marineschepen zo'n 800 migranten van Lesbos naar het vasteland van Griekenland gebracht. Ze worden ondergebracht in hotels die veelal zonder gasten zitten nu het hoogseizoen voorbij is. Volgens persbureau EP wil de Griekse regering de komende twee weken 5000 migranten van de eilanden herplaatsen. Alleen al in het kamp Moria op Lesbos wonen bijna 15.000 migranten, terwijl er maar plek is voor 3000.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 Thank you. De eenzone woont. Zunge...